Nationale rechten van Proview kocht om de merknaam iPad te mogen gebruiken. In deze bedrijf was die overeenkomst niet geldig in China. Door de schikking lijkt de weg vrij voor Apple om de iPad in China uit te brengen. China is na de Verenigde Staten de grootste afzetmarkt van Apple. Het weer droog met vanochtend overwegend zon. Vanmiddag lichte bewolking en ongeveer 22 graden. Morgen wat meer bewolking en de temperatuur gaat wel iets omhoog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A8 richting Amsterdam verknopend Koenplein 3. Vanuit Alkmaar op de A9 verknopend Raasdorp 8. Op de A12 Utrecht Den Haag voor Den Haag Centrum 2 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 naar Gouda verknopend Kleinpolderplein 2. Richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. A27 Preda Utrecht voor Mond 5 A27 vanuit Almere naar Utrecht, bij Bilthoven, 5 kilometer.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 Aan Mario Zandvoort Hij zat er zojuist met Zandvoort uit Zandvoort En aankomen komen we de dinsdag Weer een nieuwe aflevering van dat programma Het is even na twee uur Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag ZFM ...voor Zandvoort en de regio. En als eerste plaats na twee uur rol je de swing outsister sister, Albert-Jan. Uit ja. de jaren tachtig en Breakouts. Ik had het kunnen weten uit de jaren tachtig. Ja. Tuurlijk, tuurlijk. Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, Goedemiddag. Welkom, welkom van over een zonovergoten uh, uh, gasthuisplein. Heerlijk, het zonnetje schijnt en de zomer lacht ons toe. hopen dat dat zo blijft. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Uiteraard rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd je pen en papier bij de hand. Want wellicht dat er een activiteit is waarvan u zegt. Hey, daar wil ik graag heen. Uiteraard rond de klok van half drie, het weerbericht van onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Horn. Hij zei het vorige week tegen mij. Zal die komen of zal die op het strand nou, zijn? Hij zei tegen mij: van ik kom waarschijnlijk wel langs. Maar gezien dit weer heb ik toch maar even zijn 06 nummer opgeschreven. Want het zou best kunnen dat hij op het strand is. Maar daarover. Meer om half drie. Wat gaat het weer ontbrengen in Zandvoort? Uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Loekie. Originele Lucky naam. De, Lucky. de Leeuw. En rond de klok van kwart voor vijf hebben we natuurlijk weer het gedicht van de week. Het is een echte liefdesgedicht. En hij is getiteld Fred. Hey. Dat wordt een hele hele mooie. Ja, je had er ook Jan van kunnen maken. Maar in dit geval was het Fred. Heel mooi gedicht. Uh, gesfeervol gedicht. En echt romantisch. Rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Tussen de muziek door. En het, uh, rond de klok van kwart over vier gaan we schakelen met saint Onder het motto van gaat het weer een beetje meneer de Visser zijn we erg benieuwd hoe de afgelopen week uh, is uh, vergaan uh, meneer de Visser in saint -Tropez. Het schijnt daar behoorlijk warm te zijn op dit moment. Hè. Maar goed, daarover kwart over vier meer. En het laatste nu hebben we natuurlijk erg veel sport. Want momenteel is die TNAS is bezig. Morgen wordt er weer gereisd op het circuitpark Zandvoort. Maar daarover later meer natuurlijk. En veel muziek. Ja, kortom weer veel te doen in een nieuwe aflevering van Zandvoort op op zaterdag nogmaals een hele goede middag en welkom bij CFM Salford. Wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. Met nu Lipsync, hier is Funky Town. GFM maakt zijn naam van de zon schijnt. Dus pak je radio. radio. Rem naar Frans. en zet hem op 106.9 Zie je 24 uur per dag Heet de zomers. When MUZIEK MUZIEK to tears, remember someday a law will be over. One day we're gonna get so. om lekker mee te zingen Albert-Jan, deze van... Uh... Hoe heet die ook weer die man? Lightheist <laughs> Lighthouse Family. Ja, ik weet het alweer. Dat was uh, Hype. Yeah. Daarvoor trouwens een uh, lekkere klassieker van Lip Sync en de Funky Town. Yeah. Inmiddels kwart over twee geweest. We moeten zwaaien voordat we uh, de kroeg uitkomen. Ja, nee, het komende half jaar. Even zwaaien. Het komende half jaar. Als je in Zandvoort uh, uitgaat, dan uh, is het even zwaaien naar de camera's. Als je weet waar ze hangen. Want uh, gisteren uh, vonden de officiële startplaats van de praktijkproef met camera toezicht in het centrum van Zandvoort. Van het Korps Landelijke Politie. Kort gezegd KLPD. In samenwerking met de politiekorps kennen Het KLPD was op zoek naar een gemeente waar deze proef goed uitgevoerd zou kunnen worden. En de keuze is op Zandvoort gevallen. Eind 2012 hebben het college van BMW en de gemeenteraad hierover uh, uh, toestemming verleend, omdat zij innovatie hoog in het vaandel hebben staan. Middels deze praktijkproef kan de gemeente en het politiebasisteam Zandvoort ervaring opdoen met cameratoezicht. Hiernaast wordt het in de praktijkproef kennis en ervaring opgedaan met cameratoezicht. Die geïntegreerd is met een geografisch informatiesysteem. Dit maakt het mogelijk om gedurende de proef het systeem uit te breiden met gegevens uit andere openbare bronnen, zoals bijvoorbeeld satellietbeelden die in een vroeg stadium verdroging van het duingebied aangeeft. Het komende half jaar dus hangen er vijf camera's in het centrum van Zandvoort. Op deze wijze wordt gemeten in hoeverre deze opstelling bijdraagt aan de publieke veiligheid. Eind 2012 zal de proef worden geëvalueerd. Dus gedraag je netjes. Dus als je de kroeg uitgaat, even zwaaien. Even zwaaien. even zwaaien. Toen de studio van CfM, want daar hangen ook camera's. Maar die zijn binnenkort echt actief voor iedereen, Albert Jan. Gaan het meemaken? Kan iedereen meekijken hoe wij radio maken op de zaterdagmiddag. Is dat lachen of niet? Waarom dacht je dat ik bij de radio ben? <tellos> ja, ja, ja. <tellos> Jamme, joh. Hier is Stacy Lendersal. Jump to the beat. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. your face En dat deuntje in deze plaat doet het hem helemaal op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde Edward Maya in de Stereo Love. Daarvoor een disco klassieker. Dat was Stacy Ledesol en Come On and Jump to the beach. Nou, we hadden het al een beetje in de gaten. Nog geen van verloren in de studio. Dus die gaan we zo dadelijk even naar half drie bellen. Uiteraard voor het zieve weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst nog even een ander kort berichtje. Ja, en uh, nou aangezien de vakantieperiodes weer zijn aangebroken. En uh, is het toch een, uh, even een uh, zaak om u uh, te attenderen op het volgende. Want je, je ziet natuurlijk een grote stijging van het aantal woninginbraken aan tijdens de zomerperiode. De vakantieperiode staat namelijk voor de deur. Een tijd van heerlijk luieren en aan het strand lekker eten en drinken. Maar ook de weken waarin veel inbrekers toeslaan omdat ze weten dat de bewoners van huis zijn. Door rekening te houden met de gevaren kan een kater bij thuiskomst voorkomen worden. Het is vooral een kwestie van goede voorzorgsmaatregelen treffen. Want vaak is het eenvoudig voor inbrekers om die woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn. Nooit een lampje aan. Ook wordt er gewezen op de gevaren en dan nou krijg je het van die sociale media. Dat wil ik zeggen, Facebook, huis. Met zich meebrengen. Een live vakantieverslag vanaf het vakantieadres op Facebook of een Witte berichten over het, uh, vakantiebelevenissen zijn natuurlijk leuk voor familie en vrienden. Maar vergeet niet dat inbrekers ook met hun tijd mee zijn meegegaan. Ze kijken niet alleen vanaf de straat of u, huis, of u thuis bent, maar ze zijn ook te vinden op het internet. Op de website van de politiekeurmerk Veilig Wonen, en dan komt die www.politiekeurmerk.nl slash preventie, ik zal het nog even herhalen, www.politiekeurmerk.nl slash preventie is een lijst met tips te vinden om de risico's te verminderen dat er ook bij Hmm? Zal worden ingebroken en volgens mij houdt helemaal niemand zich graag En ben je Zet je het even op Facebook? Ja, bij gezellig. Gezellig. gezellig. Dus social Facebook, sociale hoor, die dingen. Ja, so sociale media. Ja, nou, het is ook zo'n zijn duistere kant. Hè? Ja, ja, dus houd in de gaten. En niet al je berichten op Facebook plaatsen. Zo dadelijk het CFM bericht. Verzorgd door www.meteopagina.nl. Oftewel Lex van de Horem. Maar eerst gaan we nog even een lekkere klassieker klassieker voor je draaien. Hier is Doe de Hassel. Oh, oh, Het was Sven McCoy en Doet de Hassel. Zie je het nou, het is uh, even een half drie. dat betekent tijd voor het weerbericht. En we gaan naar het Zandvoortse strand, naar Lex van de Ooren, Goedemiddag Lex. Goedemiddag hoor. Hey, welkom. Ik hoor mezelf in de echo. Hoor jij jezelf in ja. de echo? Zit je in de echo, Puts? Uh, ja, ik zit in de echo, maar het is, het is over. Oké, okay, gelukkig. Goedemiddag Lex nogmaals en uh, ja, vanaf het strand hè. Ja, want het is uh, vanaf vanochtend is het uh, prachtig weer geweest. Maar uh, helaas begint nu toch wel op de bewolking wat toe te nemen. En uh, dat wist ik dus ook. Dus ik ben een uurtje eerder van huis gegaan. Ik denk want, dan kan ik ook weer een uurtje terug, een uurtje eerder terug naar huis. Hè. Ja, want hoe laat is het uh, afgelopen, dat is er weer van vandaag? Uh, nou ja, het begint nu dus bewolkt te worden. Dus, en het dus... komt dan ook niet meer goed. Ja, Misschien uh, helemaal aan het eind van de middag nog, maar de eerste komende uren uh, blijft het een beetje uh, ja, bewolkt, uh, bewolkt, waar de zon nog een beetje doorheen komt. Maar wel lekker weer, want ik zit er thuis en dat is helemaal goed. Kijk, doe je helemaal goed. Ja. En wat en, gaat er weer, de komende dagen doen, Lex? Nou, de, de wind die, die de boel een beetje eigenlijk vandaag, want die was uh, eventjes windkracht 5 toen het hoogwater werd. Maar uh, het wordt nu weer heftig, dus de wind neemt weer wat uit, uh, weer wat af vanuit het Zuid-Zuidwesten. En uh, de maximumtemperatuur zit onder 120 graden vandaag in Zandvoort. Oh, niet slecht. Wat dat is het helemaal niet slecht. Allee, morgen dan wordt het wat koeler, uh, want dan komt de wind wat meer uit zee. En dan komen we op een temperatuur uit van ongeveer 17 graden in Zandvoort. En dan hebben we wel een flinke periode met zon, hoor. Dus het is helemaal geen slechte slecht. periode. Maar ja, de temperatuur die laat ietsje uh, afweten met 17 graden. Oké, okay, maar in, in het zonnetje is het toch wel warmer? Uh, ja, weet je wat, het, de temperatuur die wordt gemeten uit de zon in de wind. Dus als je in de zon uit de wind zit, <lacht> dan is het aanmerkelijk warmer. En gelukkig. Ja. <lacht> en dan gaan we naar de maandag. Dan uh, met een beetje geluk hebben we dan uh, een vrije zonnige dag. Want we hebben links van ons en rechts van ons, hebben we... Uh, wolkenvelden en Nederland die zitten dan precies tussenin dus met een beetje geluk, als de timing gelukkig is, hebben we maandag ook een aardige zonnige dag met een zwak zuidelijke wind en de maximumtemperatuur die zit dan rond de 20 graden weer, dus dat is helemaal niet verkeerd dan naar de dinsdag, dan hebben we ook weer perioden met zon, dus ook weer geen slechte dag en in de middag dan kan het bij ontstaan, omdat de temperatuur, die gaat naar de 2, 43 graden en dan kan het afgesteld worden met een, een ongeveer thuisje. En dan woensdag en donderdag, dan hebben we weer een buikans. Maar kijk tegen die tijd dan eventjes op uh, www.meteopagina.nl. Dan ben je er helemaal bij, op. Nou, dat gaan we zeker doen, Lex. En uh, als ik een mobiele telefoon gebruik, slechts mobiel erachter, toch? Slash mobiel. En dan kan je voor uh, kustweerberichten je vinden. En je kan natuurlijk ook op televisie kijken, hè? Kanaal 40. Kanaal 40. Ja, zeker. En, dat, komt, dat komt op elk kwartier op het voorbij. Helemaal goed, Lex. Mag je hartelijk danken... Voor weerbericht voor de komende dagen. En uiteraard uh, volgende week gaan we hier weer spreken, zo rond half drie. En dan okay. vanuit de studio of vanaf het strand. Ja, dat weet ik niet. Nou, vertel alvast een klein beetje. dat nee, weet ik niet. wat we zitten dus uh, de komende week. Het is dus vrij onstabiel zomerweer. Het is al zomerweer, maar onstabiel. Uh, in de hogere luchtlagen uh, is het koud. En uh, dat kan er van alles gebeuren. En ik weet niet wat er volgende week gebeurt. We gaan het uh, in de gaten houden op www.meteopagina.nl Dankjewel Lex van de Horen Als antwoord, ook op TV. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. TV. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Steeds ja. train zich geregeld op in Solford. Deze Belleprès. In orde met de Cuba Met Lee. Ja, ben jij ook zo'n uh, lastige kroegloper, of niet? Mij een beetje. Nee, nee, nee ik, ik niet, maar het komt nou toevallig zo uit. We hebben nu een camera toezicht gehad, van een preventie, ten aanzien van als je op vakantie gaat, dat je dat niet allemaal op Twitter en op al het social media moet zetten. Maar er komt nog een uh, bericht bij, want lastige kroeglopers, die komen op een, die, die, dat, dat bestaat al dat systeem, op een zwarte lijst. Maar het gaat nog een stapje verder, want de regio Noord-Holland werkt aan een zwarte lijst met name van cafébezoekers, die een kroegverbod opgelegd hebben gekregen. Met deze lijst moeten de kroegbazen overlastveroorzakers kunnen weren, die van een ander café in dezelfde gemeente een ontzegging hebben gekregen. Dit zegt een woordvoerder van de politie afgelopen donderdag. Jaarlijks krijgen zo'n 100 mensen in Noord-Holland Noord, een kroegverbod opgelegd. Daarmee is het probleem groot genoeg om het effectiever aan te pakken, aldus de woordvoerder. De regio behoor, behoort volgens hem met de zwarte lijstregeling tot de landelijke voorlopers. Cafébazen die een kroegverbod opleggen... moeten de gegevens en een foto van de overlast veroorzaker in de toekomst... met hun collega's kunnen delen. De politie stuurt die persoon dan een officiële kroegontzegging... die voor alle cafés in die gemeente geldt. Als iemand nu een kroegverbod krijgt opgelegd... kan hij morgen gewoon naar binnen in het café daarnaast... ligt er de voorzitter toe. De, voor, de woordvoerder toe. Dat scheelt niet, uh, dat schiet niet heel erg veel op... want dan zit in die kroeg met de ellende. We willen het leuk en gezellig houden in cafés... en denken dat met deze regeling... De geweld, overlast en van de aanzienlijk te kunnen terugdringen. Vri uh, afgelopen vrijdag werden de protocollen en voorwaarden gepresenteerd die het voor de gemeenten mogelijk maakt om zwart een lijst op te stellen. Daarna is het aan de gemeenten om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Dus als je dat nou in combinatie doet met dat toezicht van die camera's en dergelijke, dan ben je op de goede weg. Nou volgens mij zijn die lijsten al lang in omloop hoor. Ja oké, okay, maar je ja. kan die kroeg ernaast kan je gewoon naar binnen gaan. Jawel, jawel, maar meestal worden er toch uh, onderling afspraken over gemaakt. Ja, maar ook, ook, ook mensen die in Haarlem een kroegontzegging krijgen, die gaan gewoon als antwoord. Dat is waar, dat is waar. Dus daar moet, dat dat zou dus ook worden geïntegreerd. regionale aanpak, om regionale het zo te zeggen. Mijn idee. Goed idee, Albert jan Hier is Warren G. It was a clear black night. A clear white moon. Warren G was on the streets. Trying to consume. Some skirts for the evening. So I could get some phones. Rolling in my ride, chilling all alone. Just hit the east side of the LBC. On a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a couple full of girls. Ain't no need to tweak. All these skirts know what's up with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 Talking Lauren G. had to regulate. You know like I got no.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 2-1-3 will regulate Op half drie hoor je het CFM weerbericht verzorgd door meteorpagina.nl, oftewel Lex van der Hoorn. En Lex zit lekker op het strand, op het terras, on the beach. Nou, vandaar dit nummer. Vandaar hè? dit nummer even speciaal voor onze collega Lex van der Hoorn. En geniet ervan. En volgende week weer op het strand zitten. Beloof je het ons? Ja, maar het is instabiel. hè? Of onstabiel, instabiel. Maar goed, wat het weer gaat brengen volgend weekend, luister gewoon naar Zandvoort op zaterdag. En u bent weer helemaal bij... Goed, nou tegenwoordig begint die discussie zich. Op een gegeven moment was het, die Haltestraat moest dicht, hè? weet je wel? Nou, ja, van, ja, ja, Voor het winkelende publiek en dergelijke, leuk en dit en dat. Maar het rommelt een beetje, want sinds 25 maart wordt iedere zondag de Haldestraat afgesloten. Weer of geen weer, de Haldestraat gaat dicht. Om het winkelende publiek alle vrijheid te geven. De horecagenheden die de beschikking hebben over een terras, mogen dit zonder extra kosten vergroten. Goede zet, zou je denken. Maar vanaf de eerste zondagafsluiting is er kritiek op van verschillende ondernemers uit de straat. Om de vele vaak mondelingen reacties in kaart te brengen, heeft men nu een enquêteformulier opgesteld wat alle ondernemers in de Haltestraat wordt voorgelegd. De uitslag daarvan zal bepalen of de afsluiting van korte duur is geweest of dat het van blijvende aard is. Maar kijk, als het nou regent en slecht weer is, dan hoef je het niet te doen. Nee, klopt. Maar dan moet je weer een weerman hebben die dat van tevoren bepaalt <lacht> nou, of zo. Nou, dan moeten ze gewoon Lex van de oren. Lex minst, van de horen. Ja. Ja. Maar goed, <lacht> maar bij mooi weer is het natuurlijk wel leuk. Maar aan de andere kant, er zijn natuurlijk ook een dicht aantal ondernemers die zijn op zondag gewoon dicht in de Haltestraat. Maar als je het nou gewoon op juli en augustus houdt weet je hem groot? Ja, nou ja, weer in Nederland. Meestal mooi weer, toch? Meestal mooi weer, maar goed, in ieder geval met mooi weer. Op zondag uh, zou ik een voorstander ervan zijn. Maar ja, lang niet alle winkels in de Halterstraat zijn zondag open. Nee, dat is waar. Dus, dus... Nou, we houden het in de gaten. We gaan het enquête voor niet maar invullen. Morgen is uh, de Halterstraat in ieder geval dicht. Dat, <laughs> dat weten we zeker. Dus kan je lekker uh, winkelen of uh, lekker een cafetje pakken. Heerlijk. Hier is de muziek van de Doobie Brothers. En What a Beliefs. Zo ver alweer het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang met heel veel lekkere muziek en informatie. Graag tot zo! Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Gert Fug met het NOS Journaal. DK-finale tussen Spanje en Italië is gisteren in Nederland door bijna 5,2 miljoen mensen op tv bekeken. 1 op de 3 Nederlanders van 6 jaar en ouder zag Spanje met 4-0 winnen van Italië.